10 uur en Montserré met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar CZ met 3,3 miljoen klanten, een van de grootste van Nederland... heeft afgelopen jaar een winst behaald van 518 miljoen euro. Het positieve resultaat heeft ervoor gezorgd dat CZ de premie voor de klanten... dit jaar al kon verlagen met een totaal van ruim 70 miljoen euro. De bestuursvoorzitter van de Meren zegt in het jaarverslag... dat de scherpe zorginkoop zijn vruchten begint af te werpen. De Amerikaanse overheid heeft geen aanwijzingen dat de terreurdaad in Boston deel uitmaakte van een groter plan. De Amerikaanse minister van Veiligheidszaken Napolitano lijkt daarmee aan te geven... dat de onderzoekers niet uitgaan van een grote terroristische samenzwering, zoals die op 11 september 2001. Bij de aanslag aan de finish van de marathon van Boston kwamen drie mensen om het leven. Zeker 150 raakten gewond en een aantal van hen ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij American Airlines heeft vanwege een storing in het reserveringssysteem zeker 200 vluchten geschrapt. Het systeem viel om acht uur vanavond Nederlandse tijd uit. American Eagle, een partner van American Airlines in de Verenigde Staten, heeft ook last van de storing. En die zal nog wel een paar uur duren. American Airlines verzorgt ongeveer 3500 vluchten per dag. De luchtvaartmaatschappij vliegt niet op Nederland. Gestolen mobiele telefoons moeten direct na diefstal op afstand onbruikbaar worden gemaakt. Minister Opstelte verwacht dat de telecomproviders dit voor de zomer geregeld hebben. Opstelte en minister Kamp zetten veel druk op de telecomproviders. KPN, Vodafone en T-Mobile kunnen een gestolen mobieltje op afstand onklaarmaken... door het zogenoemde e-mijn-nummer te blokkeren. De telefoon is dan onbruikbaar, ook als er een nieuwe simkaart in wordt geplaatst. Nederlanders willen weg in de meivakantie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 Dan het weer. Vanavond mogelijk nog wat lichte regen. Vannacht droog, nevelig. Het koelt af tot 7 graden. Morgen blijft het overwegend bewolkt, maar ook droog. Het wordt in het zuiden 20 graden, in het noorden ongeveer 18. Dit was het nos de ANWB-verkeersinformatie staat de file door werkzaamheden op de A28. Utrecht richting Zwolle tussen Leusden-Zuid en Knoopendhoevenlaken 4 kilometer. Succes, dwing je af.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 De lijn met Henry Schut. Goedenavond, het is dinsdag 16 april. Het is lente, maar we praten over onze wintersport nummer 1. Met een schaatser die in zomerse sferen is. Nog één keer terug naar het afgelopen seizoen. Wust nog altijd in een bloedvorm. En hier komt een paracord, Martin. En hoe? Royaal onder de 4 minuten: 358, 68. Wust verlegt haar grenzen. En Irene Buust is onderscheiden voor die race... met de prestigieuze schaats Oscar. Zometeen spreken we met haar. Ze is op Curaçao. Joran der Poels begint morgen... aan zijn enige grote eendagskoers van dit voorjaar. Vorige zomer lag hij nog in de kreukels... na een val in de Tour de France. Inmiddels is hij bijna weer de oude. Nee, dat nog niet. Ik heb nog wel af en toe momenten... van, hé, hey, wat ik vorig jaar kon... Kan ik nu nog niet? BMX'er Jelle van Gorkum zag het na de Olympische Spelen helemaal niet meer zitten. Totdat zijn coach hem toesprak op trainingskamp. Ja, Jelle, je moet gewoon meer genieten van de momenten uh, zoals deze. Dat zei die op een plek waar we een sprinter waren en een uitzicht hadden over een uh, gedeelte van de oceaan en uh, zonsondergangen. Toen dacht ik bij mezelf van ja, fuck, dit is eigenlijk wel het mooiste wat er is. En dus is Van Gorkom er komend weekend bij de eerste grote wedstrijd van het seizoen gewoon bij. Straks een reportage over de BMX-ploeg. We hebben ook aandacht voor de ploegen die zich vanavond plaatsen voor de Ahoy-finale van het korfbal. En voor een heleboel Olympisch kampioenen die een bijdrage leveren aan de Koningsvaart in Amsterdam op 30 april. Tot 11 uur in Langs de Lijn. Hij werd al weken in verband gebracht met PSV, maar nu is het dan in Kannen en Kruiken. Art Langeler, nu nog de trainer van Peksvolle, is vanaf 1 juli hoofdjeugdopleiding bij PSV. Art, goedenavond. Goedenavond. En gefeliciteerd. En zometeen met nog iets, maar eerst even toen we de afspraak met jou maakten vanavond, zei je, dan zal ik niet alles champagne opmaken. Bij hoeveel glazen is het gebleven? <laughs> nou, eentje, want ik moest nog van Eindhoven uh, naar Zonder terugrijden. Maar uh, die smaakte prima. Want je was er vandaag nog voor de laatste besprekingen? Ja, vandaag hebben we de handtekeningen gezet. Uh, die besprekingen waren al afgerond. Maar officieel hebben we het uh, beklonken met een glas champagne en een handtekening. Ja, één glaasje dus, bescheiden. Um, je had er wel een tweede verdiend, want je bent ook genomineerd voor de Rinus Michels Award. Als coach van het jaar. Ja, nou ja dat, uh, dat kan voor mij ook als een, als een verrassing, maar... Wel een leuke, want het is het tweede jaar achter elkaar dat men dat, uh, dat, men dat overkomt. En uh, dat is toch een leuke manier van uh, waarderen. Ja, vorig jaar dus als uh, de man die de ploeg uh, naar de titel in de eerste divisie leidde. Ja, en nu? Ja, misschien is deze wel bijzonderder, of niet? Nou ja, het is wel een uh, soort van bevestiging dat je als club en als ploeg het uh, heel goed doet. Want vaak als je in de Super League speelt en je speelt bovenin mee... dan zeggen mensen, zo verschilt het niet met onderkant de divisie, maar dan moet de praktijk wel wat uitwijzen... Wij lijken dat aardig te gaan doen. Ja, ja. Um, ja, we hebben wel redelijke concurrentie van Koeman en de Boer en Rutte en Wouters. Maar dat is allemaal voor later, zorg. Eerst even terug naar jouw verhaal in Eindhoven. Je gaat voor een periode van vier jaar, is het hè? Waarom heb je ja. eigenlijk voor deze baan gekozen en niet voor een baan als hoofdcoach? Nou ja, in principe lag alles open toen ik in januari op dat ik bij Zollen niet door zou gaan. Dus er zijn al een aantal mogelijkheden geweest om beide te doen. En soms uh, volg je dan nou gewoon je gevoel. En op het moment dat PSV mij bedadigde, toen kreeg ik daar meteen uh, wel een idee bij dat dat heel goed bij me zou passen. En dat werd alleen maar bevestigd in de gesprekken die daarna volgden. Dus vandaar de keuze. Ja, en was er een concrete belangstelling van clubs voor een baan als hoofdcoach? En ook een om hoger op te komen dan Zwolle? Ja, nou, goed, ik ben niet zo'n trainer die er al heel stoel over praat na die tijd. Dus uh, in elk geval, dit is uh, voor mij de beste optie om te doen. Ja, dat was het dus nog niet. Ja, zeker. Ja, <laughs> ja, goed, weet je, ik kan wel heel veel praten over wat we allemaal niet had kunnen doen. Uiteraard waren er andere opties, maar het is geen zin om ook te studeren. Oké, okay, maar ik neem wel aan dat je overwogen hebt of je de, de, de wedstrijdspanning gaat missen van een eerste elftal. Dat is toch elke week een bijzonder gevoel. Jawel, maar goed, op het moment dat je dat misschien 20 jaar hebt gedaan, wel. Maar ik ben nu uh, bijna vier jaar trainer van uh, Picks Voller. Daarvoor ben ik ook gewoon een hoofdopleiding geweest bij Picks Ik dat ook niet direct. Maar daarvoor ben ik al een jaar of tien trainen geweest, amateurverbouwen, waarin de spanning precies hetzelfde is. Dus ja. Het zal blijken, maar ik denk dat hier weliswaar dus niet wekelijks zo'n spanningsmoment is, maar ook onder de baan die ik nu ga doen, staat een behoorlijke druk. Ja. Wat, is, wat is voor jou de uitdaging in die nieuwe baan? Nou ja, die is, uh, die is eigenlijk dubbel. Uh, allereerst. Uh, Proberen een duidelijke lijn te maken in die PSV-jeugd. Dat iedereen weet waar die aan toe is, hoe we gaan trainen, hoe we gaan spelen, hoe we gaan werken. Met dat uiteindelijke doel natuurlijk dat we zoveel mogelijk jongens... vanuit die opleiding doorstromen naar het eerste helftal. Ja, nou, nou heb je die laatste besprekingen met PSV in een, nou laten we zeggen... niet bepaald ja. rustige tijd bij PSV. Hoe heb jij dat gevolgd? Nou, van een afstand maar ook weer dicht betrokken. Want je hebt natuurlijk met de mensen te maken en je spreekt er eigenlijk op dit moment wekelijks mee. En wat wel opvallend is, is dat daar eigenlijk eh, intern... Eh, met de beleidsmakers heel rustig en, uh, en, en op een goede manier overgesproken wordt. Dat er eigenlijk helemaal geen paniek of vragen dingen heersen. is. Natuurlijk is het teleurstellend wat PSV op dit moment doet. Maar uh, het is ook niet zo dat daar een uh, grote paniek is of zo. Nee, maar goed, dan heb je het over direct uh, de prestaties op het veld. Maar we weten allemaal dat er omheen nogal wat gebeurt. Hè, dat er een hoop spelers zijn waar incidenten rondomheen gebeuren. Dat um, Dick advocaat ook zo her en der wel uitspraken doet. Dat het allemaal niet zo heel erg lekker gaat bij PSV. En ik neem toch ook aan dat, dat je dan nog wel... Zelf daar even over nadenkt? Nou, ik, ik heb er ongeveer twee maanden over gedaan. om van het eerste contact te komen tot dit moment. Dus ja. ik heb er inderdaad wel degelijk heel goed over nagedacht. Kijk, wat er nu bij het eerste zelf van PS2 gebeurt, daar heb ik helemaal geen invloed op. En uh, wat er bij de jeugd van PS2 gebeurd is de afgelopen jaren, daar weet ik nu het een en ander van. Ja, Ik kan alleen maar zeggen dat ik uh, hoop dat ik uh, mijn steentje kan bijdragen. om ervoor te zorgen dat er een aantal stappen in de goede richting worden gemaakt. Ja. Um, heb jij het idee dat er veel meer gaat veranderen bij de club? Juist ook na wat er allemaal gebeurd is de laatste weken? Op welke manier bedoel je dat? Nou, misschien dat er mensen het veld moeten ruimen. Dat er andere mensen aangesteld gaan worden. Nou, nou daar heb ik geen idee van. Maar okay, ik heb er absoluut geen, uh, geen beeld bij. Ik denk dat, uh, tenminste de mensen die ik mee gesproken heb... Dat zijn dan Koku uh, Faber, Brands en uh, vanmorgen met, met Sanders. Ja, die geven mij niet het beeld van dat zij uh, daar... Uh, Volgend jaar andere baan gaan uitvoeren. Los daarvan uh, is het ook iets voor mij wat ik wel zou betreuren. Maar andersom zou mijn baan daar echt niet anders worden. Nee, nou ja, jij bent dan een van die nieuwe namen sowieso. Uh, wat voor wind gaat er waaien onder jou? Ja, nou ik ben niet het uh, type die eerst uh, uh, op het allerlei uh, schriba komt om daarna dingen te veranderen. Uh, ik sta aan een democratisch leiderschapsstel voor dat betekent dat ik gauw leggen daarin mijn expertise probeer te gebruiken om dingen in de juiste richting om te krijgen. In, in samenspraak met bijvoorbeeld Philip Cocu die daar ook uh, een prima stem in heeft. En wij kunnen samen wel aardig op weg weg. Ja, nou, dat is allemaal voor volgend jaar. Eerst nog even in de Eredivisie blijven, definitief. En trainer van het jaar worden natuurlijk. Ja, nou dat eerste is met een stuk meer waard dan de tweede. Maar uh, <laughs> okay. als het eerste lukt, die wedstrijd komt Precies, misschien wel een logisch gevolg. Art Langere, Dankjewel. Ja. Okay, en succes zondag tegen NEC. Ja, dank Um, dat sport een belangrijk onderdeel is van de troonswisseling op 30 april. Dat was inmiddels al duidelijk geworden. Prins Willem-Alexander, dan koning Willem-Alexander, is groot sportfan. Hij is onder andere erg betrokken bij de Nederlandse Olympische sporters. En vandaag werd bekend dat een aantal Olympisch kampioenen... zal optreden tijdens de Koningsvaart. Als prins Willem-Alexander en Maxima met hun dochters een vaart maken over het ei... worden ze begeleid door gouden medaillewinnaars. Twee van hen doen hun rol nu uit de doeken. Nico Rinks, uh, wij gaan uh, de aanstaande koning en koningin, of ik weet niet eens of ik maximaal een koningin mag noemen, maar in ieder geval wij gaan het paar uh, vergezellen op het ei met onze 108 van 1996 Atlanta. Ja, het is allemaal een beetje de vraag of, of iedereen ook daadwerkelijk een stukje kan roeien. Want ik begreep vanmiddag vanuit de mail dat uh, Koos Maasdijk wat, uh, wat ruglacht heeft. Maar goed, ik, dat betekent niet dat hij er niet zal zijn. En... Ja, toen heb ik uitgebreid waar, waarbij de student... uitgebreid met... Uh, ...met Hem op het balkon staan praten over als en nog wat, en vervolgens ben ik zelfs op zijn, op zijn huwelijk geweest, samen met mijn uh, echtgenoot. Dus ik, ik, gezien, ik weet niet of hij mij nog zal herkennen, zeg maar, maar ja, hij zal zich ook nog goed voorbereiden. Ik, eigenlijk, ik denk wel dat hij het weet. En, uh, ja, dus nou, om nou te zeggen dat ik hem dan heel goed ken, is natuurlijk wat anders, maar ja, er is toch wel een soort van een band, denk ik. Volgens mij was eerst al sprake van dat wij uh, de Koningssloep of uh, hoe je dat ding, dat, dat, dat wij die zouden mogen roeien. Dat was het allereerste bericht, maar zoals er nu voor staat lijkt het erop alsof wij uh, nou, de boot waar zij nu zitten mogen vergezellen met, uh, ja, in onze eigen achter, die ook nog steeds bestaat en nog steeds uh, vaak klaar is. Bart Veldkamp en uh, ik mag uh, gaan schaatsen. Ja, dat moet toch lukken? Dit moet toch allemaal voor elkaar komen? Dit, wordt een Dit moet graag ronde. worden voor Bart Veldkamp. Dan moeten we toch met z'n allen ja. Zullen we hem ook nog schreeuwen over de finish brengen? Dan gaan we dat maar doen. Ja, als het goed is komt er een, uh, een pondon op, uh, op het water te liggen... waar een, uh, ja, een klein ijs, ijsbaantje is. Of iets waar we op kunnen glijden. Zij zullen alles aanschouwen... En, uh,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 van dat het maar steeds weer niet lukte, dat we maar steeds vierde werden en nooit die gouden plak weer te halen. Eén keer zilver, twee keer rond en nu is alles vergeten. Ja, kijk, ik ben natuurlijk geen, uh, geen huisvriend, maar hij uh, ja, is wel uh, een zeer sympathiek iemand die altijd uh, openstaat en uh, altijd verrassend veel uh, details weet waarvan je denkt van, hé, uh, hey, uh, hij volgt het echt, uh, echt serieus, ja. En dit is de man waar het voorlopig om zal gaan, Bart Veldkamp, leidt. De dans. Hij verslaat Kors, hij verslaat Karlstad en hij ook verdrijft erop het fundering van het Erepodium. Ja, nou ja, het wordt natuurlijk een hele officiële dag en een, een loodzware dag voor, uh, voor de familie van Oranje. En, ja, Ik vind het wel leuk dat wij daar uh, als sporters een onderdeel van kunnen zijn. Ik vind dat uh, op zich wel een eer, eerlijk gezegd. En zo weten we het van de Holland 8 en van Bart Veldkamp. Er is nog meer. Marianne Timmer en Johnny Rommes gaat ze met Veldkamp mee op het geïmproviseerde baantje op het ei. En er is ook surfen en turnen. Want Dorian van Rijsselbergen en Epke Zonderland krijgen ook een rol bij die troonswisseling op 30 april. En als we het dan toch over schaatsen hebben... Ireen Wust heeft het voorbije schaatsseizoen... zo'n beetje alles gewonnen wat je maar kan winnen. En toch kwam er vandaag nog een prijs bij... de Oscar Matthiesen-trofee. De schaats-Oscar voor de meest bijzondere prestatie van het schaatsjaar. Wust krijgt hem voor haar fenomenale drie kilometer... van ruim een maand geleden tijdens de wereldbekerfinale in Heerenveen. Ze reed toen 3,58,68. Het is voor het eerst dat de Nederlandse schaatsster... deze onderscheiding ontvangt. Ireen, goedenavond. Middag. ja. Wat, wat is het voor jou en waar zit je? Uh, het is voor mij nu uh, middag en ik zit uh, op uh, Curaçao, ah, dus uh, lekker ja, dat is heel vervelend. Ja, ja. Dan gaan we je midden in je vakantie nog één keer lastigvallen over het afgelopen schaatsseizoen. Gefeliciteerd met de Oscar Martise trofee. Ja, dankjewel. Uh, ja. Het was, ge... was leuk wakker worden vanochtend. Ja, hoe hoorde je het? Ja, ik, uh, ik ben wakker en toen had ik al een tal van sms'jes en mailtjes... Dus uh, ja, toen, zo zo doen kreeg ik, uh, kreeg ik het door. Dus allemaal felicitaties. Ja, het is een prijs die, uh, je, die je voor één specifieke prestatie wint. Hè? De drie kilometer van, uh, van Heerenveen, van een dikke maand geleden. Ja. Um, ja. Had, had jij zelf ook het gevoel dat dat award winning was toen je daar reed? Nee, ja, ik bedoel, toen ik daar reed was voor mij gewoon een van de ja, gaafste, gaafste wedstrijden ooit. Ik bedoel, uh, ja, als je zo'n unieke prestatie leeft in... een uh, in een vol piaf, dan is dat op dat moment gewoon heel erg genieten. En dat had ik toen ook gedaan. En ik besefte wel dat het iets heel unieks was. Maar ja, dan ben je niet met zo'n prijs of trofee bezig. Nee, nee vanzelfsprekend niet. Maar hoe magisch voelde het op dat moment? Ja, heel magisch. Ik bedoel, ja, je bent aan het rijden en op een gegeven moment dan heb je door dat... dat ja, weet je je ziet het niet, maar je hebt wel door dat iedereen op een gegeven moment gaat staan. En dat je gewoon een staande ovatie krijgt de laatste twee rondjes. Ja, dat is wel, uh, ja, dat is een onbeschrijfelijk mooi gevoel. Ik bedoel, dat het al helemaal uit zijn dag gaat, is al heel bijzonder. Maar als je dan iedereen er ook nog gaat staan, dat uh, ja, ja, eigenlijk niet omschrijven. Een soort van uh, ja, kippenvel een pak heen. Dus ja. Um, ja, dat was wel. Uh, het mooiste moment van, uh, van het seizoen eigenlijk. Ja, dat was het voor jou dus ook. Want je hebt een niet heel vervelend seizoen gehad. EK Allround gewonnen, WK Allround gewonnen. Drie keer goud nog op de WK afstanden. Je won eigenlijk alles. Dat was het moment dat symbool staat voor het seizoen? Ja, ik denk het wel. Ja. Ja, het was gewoon een hele bijzondere prestatie. Ik bedoel. het is uh, ja, Voor de eerste, eerste vrouw onder de vier minuten op een laaglandbaan...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 Periode 2007 was het geloof ik hè. Daarna werd je nog ja. een tijdje ziek. En toen maakte je het inderdaad helemaal waar. Wat was het dan dit seizoen nou anders? Kan je dat proberen uit te leggen? Voelt dan alles ook anders dan bijvoorbeeld vorig jaar? Ja, nou ja, weet je wat, ja, dat moet ik uitleggen, maar het is, het is een gevoel. En, en, um, ja, op een moment, je, je voelt dat je lichaam en ja, weer helemaal in balans is. En dat, dat, ja, dat was, dat begon steeds weer een beetje terug te komen sinds. Um, ja, sinds 2011. En uh, ja, daarvoor was ik toch wel behoorlijk lang uh, uh, nou ja, opgeleend geweest... en zoekende naar, naar weer een nieuwe balans daarin. En ja, dat duurt gewoon heel erg lang dat je opgeleend bent geweest. En, ja, dus ik ben heel blij dat ik dat nu allemaal achter me heb kunnen laten. En ja, dat mijn me gevoel op, dat, dat ik dat, uh, daar tegenwoordig ook echt op kan vertrouwen. Dus um, ja, en, ja, dat is moeilijk te omschrijven voor iemand anders. Maar ja... Je moet het zo zien dat als je topsport, to, topprestaties wil leveren in topsport... dan moet je, ja, dan moet je lichaam echt 100% zijn. En dan is 90% niet genoeg. En uh, ja, afgelopen jaren was het denk ik 90%. En nu was het voor het eerst echt 100%. En dan, uh, ja, dan gaat het gelijk uh, weer uh, heel erg uh, goed. En nou is het zaak om dat vast te houden. Hè? Of eigenlijk om dat na je vakantie weer op te pakken. Was het ja. eigenlijk moeilijk om dan vakantie te nemen als het zo goed gaat? Als je zo, zeg maar, de sleutel hebt gevonden om dan even terug naar af, wat je nu doet? Ja, maar dat is ook wel nodig. Ik bedoel, je kan toch niet door blijven gaan. En je weet ook van, ja, weet je, dat... dat, dat straks gaan we weer trainen in de zomer, en heel hard trainen. En, en je weet ook, dan ga je het gevoel, wat ik had, volgend jaar, dat ga je natuurlijk weer missen en kwijtraken. En dat moet je volgend jaar weer opnieuw proberen te vinden. Maar ja, als je dat nooit meer zou gaan trainen, dan, dan vind je het ook niet. Want dan word je alleen maar slechter van. Dus ja, dat, dat is gewoon wel een nieuwe uitdaging. Maar het is ook wel weer een hele leuke uitdaging. Heb je wel een idee al hoe je het komend seizoen dan gaat opbouwen? Wordt dat dan anders bijvoorbeeld dan afgelopen jaren? Nee, nee, nee. nee. Het zal een beetje raar zijn als je nou in één keer het roer om gaat gooien. Dan, uh, dat, uh, nee, de grote lijn die houden we natuurlijk wel hetzelfde. Kijk, hier en daar zullen we wel een aantal dingen iets anders gaan doen. Maar uh, nee, wat dat betreft heb ik volledig vertrouwen in... Uh, in de tvm staf en in de ploeg. En, uh, en ben ik er volledig van overtuigd dat, uh, ja, dat het wel weer gaat lukken om weer in, in vorm te komen. En uh, ja, hopelijk ook op het goede moment. Wanneer begint het nieuwe seizoen voor jou? Heel snel al gok ik. Ik, kom, uh, ik avond, ga vanavond weer naar huis en dan ga ik denk ik toch wel weer, uh, ik heb hier een paar keer uitgelopen, gelopen, ga ik toch wel weer beginnen met uh, het trainen, een beetje met regelmaat oppakken. En dan uh, hebben we 24 april of 25 april hebben we de TVM kick-off, dus dan begint het uh, officieel weer. Oké, okay, nou geniet nog even van je laatste dag op Curaçao dan. Uh, uh, dan ga ik zeker doen. Omschrijf even waar ben je nu en hoe is het daar? We staan nu op het strand en het is heerlijk. <laughs> Geniet ervan, <laughs> dankjewel. <Ja. laughs> Een van deze beide mannen heeft daarna nog een hele andere carrière gehad. Vorig jaar was hij de presentator namelijk van Zomergasten... Soul Sister met The Way To Your Heart. De Nederlandse BMX'ers rijden komend weekend de eerste grote wedstrijd van dit seizoen. De World Cup in Manchester. Op de Olympische Spelen van vorig jaar was een succes voor Laura Smulders. Zij won verrassend brons. En twee Nederlandse mannen van de Piezen en van Gent reden de finale. Maar er waren ook zo links en rechts wat teleurstellingen. Bijna met grote gevolgen. Vandaag was de laatste training voordat het nieuwe seizoen officieel begint. Een verslag van Sebastian Timmerman. Op sportcentrum Papendal springen de BMX'ers vandaag uit stand over hun horde. Gooien met letterlijk loodzware kogels. Worden op hun fiets met 70 km per uur... ...gegang maakt door een auto om daarna te sprinten. En trainen ze op de BMX-baan voornamelijk op de start. Ja, het is meer een feel-good training. Hè? Je moet een beetje met een gevoel... Uh... Naar een grote wedstrijd toe gaan. Maar ja, dat heb ik zeker nut, fysiek. Ja, de laatste puntjes inderdaad. En dat zegt Bas de Bever, de Nederlandse bondscoach. Vanachter zijn grote zwarte zonnebril van een Amerikaanse merk... kijkt daartoe hoe zijn pupillen van het 9 meter hoge startpodium scheuren. We hebben eigenlijk een hele goede winter gehad. We hebben besloten om uh, voor langere tijd uh, het land te verlaten in verband met het weer... Goede keuze geweest. Ja, achteraf zeer goede keuze geweest. Dus we zijn zes weken uh, hebben we in San Diego gezeten of de omgeving van. Uh, en daar, daar zijn we heel goed van teruggekomen. Tenminste de DD heb ik uh, en daar hebben de eerste wedstrijden ook al, uh, ook al uh, uh, uitgewezen. Eén van de rijders die start na start oefent vandaag is Laura Smulders. Weten we het nog? Afgelopen zomer in Londen. En kijk Smulders is. Kijk Smulders is. Pagon en Walker en Smulders derde. Die rhythm section. Blijf overeind. Laura Smulders is hier een grote sensatie in de maak. 18 jaar goed finishen ten opzichte van die Fransezen. En dan is het brons. Pagon, Walker en Smulders. Wanneer is de laatste keer geweest dat jij de Olympische finale hebt teruggekeken? Uh, ik denk een week of twee geleden of zo. Ja, ik kijk hem wel wekelijks terug misschien of maandelijks. Maar In het begin heel veel, maar nu niet meer zo veel. Net 18 jaar en ze pakt een bronzen medaille. Sensatie. Ja, in het begin was het een beetje gekke huis, vooral in Londen de eerste paar dagen en uh, daarna de week thuis ook, uh, hadden we allemaal feest en uh, het hele dorp was bij elkaar gekomen om te feesten en allemaal familie en vrienden erbij. Dat was echt heel leuk en ook nog wel interviews moeten doen en zo. Maar daarna is het, uh, hadden we nog een wereldbeker in Canada die heb ik toen gewonnen en uh, vanaf toen hebben we acht weken vakantie gehad en toen was het weer, gelukkig wel rustiger. Het was moeilijk om weer opnieuw te beginnen, of juist niet? Nee, het was eigenlijk niet zo moeilijk. We, we hadden dan acht weken vakantie gehad. En, uh, nou, ik, heb, uh, ik ben nog in Curaçao geweest voor de Amsterdam Curaçao race. En uh, toen ik thuis daarvan kwam, toen begonnen we weer. En uh, we gingen eigenlijk bijna meteen weer naar, uh, naar Amerika. Dus dat maakt het al een stuk makkelijker, lekker weer. Om te beginnen uh, met trainen, dus ja. Uh, yeah. Maar helemaal ongeschonden kwam Smulders niet uit de afgelopen winter. Ja, de laatste trainingskamp, de wedstrijd ja, de de in Phoenix, was ik in de finale gevallen en uh, heel hard op mijn hoofd gevallen. Dus ik heb uh, een hersenschudding opgelopen, opgelopen daar. Daar heb ik nu af en toe nog steeds last van. Maar uh, ah, het, het hindert het fietsen niet, dus uh, dat komt wel goed. Smulders begon afgelopen winter met een heel ander gevoel aan de nieuwe voorbereiding dan Raymond van der Biezen. De Brabander was dicht bij een Olympische medaille, maar strandde op plaats 4. Ja, de Olympische Spelen die, die, die is op zich wel verwerkt. Blijft natuurlijk balen dat je net naast het podium staat. Dat moet duidelijk zijn en uh, ja, dat komt regelmatig wel terug in mijn gedachten. Maar goed, ja, daar heb ik mezelf inmiddels wel bij neergelegd. Dus uh, ja, ik moet er toch mee leven. Hè? Dus uh, de enige mogelijkheid is het om het over, uh, vanaf nu ongeveer 3,5 jaar uh, over te doen en dan wel een medaille te pakken. En dan is er nog Jelle van Gorkum. Eindelijk helemaal hersteld van de blessure die hij een jaar geleden opliep in de Verenigde Staten. Dat Van Gorkum na de enorme crash Londen nog bereikte was al heel knap. De periode daarna vielen de doelen weg en twijfelde Van Gorkum. Ik had er op dat moment gewoon even helemaal, uh, helemaal gezin maar in. Ik was er helemaal klaar mee. Ik wist natuurlijk dat ik niet uh, ik ging, ik ging niet meedoen voor de finale tijdens de spelen. Maar ik had mezelf als doel gesteld om, uh, om drie dagen in actie te komen. En dan betekent dat je een halve finale haalt. Die haalde ik niet, dus ja, dat was de grootste teleurstelling voor mij. En dan, uh, ja goed, dan moet je er even uh, van bekomen en even een plaatje kunnen geven. En het heeft even geduurd. Ik heb een week of uh, vier, vijf vakantie gehad en echt even andere dingen gedaan. Toen alles weer opgepakt en uh, ja goed, ik had, ik had de bestuurders nog die ik had en daar moest ik gewoon wel van revalideren. Dus dat ging gewoon door en uh, ja, goed, toen begon de winter, goede winter gedraaid en uh, nu staan we hier. Dus uh, ik heb er zin in, ik ben fris, ik ben fit. ja uh, goed, dat is het belangrijkste voor een sport natuurlijk en, uh, ik vind het leuk, ik doe elke dag iets wat ik leuk vind en dat is het belangrijkste. Dus uh, ja, voor mij kan het seizoen niet vroeg genoeg beginnen. En het gaat eigenlijk op weekend beginnen, dus ik heb er zin in. Ja. Wat was het moment dat jij uh, weer voor het eerst voelde: ja, dit is toch datgene wat ik het leukste vind, zeg maar, na dat zwarte gat? Ja, ja, ja zo kun je het wel noemen. Ja, ik had een, uh, we hadden een trainingstage in, uh, in Californië. En daar ging alles niet helemaal naar wens. En toen uh, had ik een gesprek gehad met, uh, met Bas, onze coach. En uh, toen zei hij van, ja Jelle, je moet gewoon meer ja, genieten van de momenten uh, zoals deze. En uh, dat zei hij op een plek waar we een sprinter waren en een uitzicht hadden over een uh, gedeelte van de oceaan en uh, zonsondergang. En toen dacht ik bij mezelf van, ja fuck, dit is eigenlijk wel het mooiste wat er is. En dit is wat ik gewoon graag wil. En uh, ja, dat ga ik mezelf nooit vergeven als ik nou zeg van, ik stop ermee, weet je wel. En uh, ja goed, uh, zo gezegd, zo gedaan. En uh, vanaf dat moment is eigenlijk een beetje het ommekeer geweest. En dan had ik gewoon echt weer zin om... om om dingen te doen en voor mijn sport te leven. en uh, ja, Dat was december en het is nu april. Dus dat is een goede vier, vijf maanden geleden. Ja. En zo is het seizoen van de BMX'ers bijna officieel van start. Het Nederlands vrouwenvoetbalelftal is voor de WK-kwalificatiepool... voor het toernooi van 2015 onder meer gekoppeld aan Noorwegen. Dat land is ook al een van de tegenstanders op het komende EK. Andere tegenstanders zijn België, Portugal, Griekenland en Albanië. De groepswinnaar plaatst zich voor het WK. En de beste vier nummers 2 strijden ook nog in play-off-duels om de laatste tickets. Op 26 september dan begint Oranje de kwalificatiereeks... uit tegen Albanië. Daphne Koster, goedenavond. Goedenavond. Een van de blikvangers van het Nederlands team. Ja, Noorwegen, dat is wel het land waar je op moet letten in deze pool, toch? Ja, en op Nederland hè? Ja, voor, natuurlijk, maar <laughs> waar jij op moet letten. Ja, ja nee, nee, nee, ja, helemaal gelijk. Uh, Noorwegen, uh, ja, en ik... Uh, ik ik we ook wel een klein beetje op België, hoor. Die uh, mogen we ook niet onderschatten. Ja, is dat net als bij de mannen? Komt België eraan? Ja, België die, uh, doet het de laatste jaren steeds beter. En ja, dat is uh, al een land dat je... Uh, nou ja, je moet alle landen serieus meenemen. Uh, maar België dat, uh, en die moet je wel in de gaten blijven houden. Ja, maar is dat echt zo wat je zegt? Moet je alle landen serieus nemen? Want ik, uh, wat ik uh, zie de laatste jaren van vrouwenvoetbal... krijg je toch ja. de indruk dat er is een top... Ja, noem eens wat, 15, 16, 17. En ja, daarna valt er, wel, valt er wel een behoorlijk groot gat. En al deze ja. tegenstanders zijn de nummer 27, 42, 59 en zelfs 125 ja, ja, ja. van de wereldranglijst. Ja, nee, maar dat, kijk, uh, als je naar de pool, uh, gewoon naar de pool kijkt, dan is van Noorwegen en Nederland, dat zijn op papier, de, de, de sterkste landen. En in België, met België hou ja, ik wel rekening mee. Portugal, Griekenland en Albanië, ja, nu uh, moet je op papier moet je die kunnen winnen. En, uh, en dat, dat, volgens mij gaan we dat ook gewoon doen en daar ben ik er hartstikke van overtuigd maar je mag geen steken tegen dat soort landen laten vallen en ja, je weet niet wat je aantreft in een Albanië of in een Griekenland ja. uh, die, die, die, die, die faciliteiten daar die zijn, uh, ja, die zijn nog niet Ja, en in België, dat zei je zelf ook al, hè, komt het er ook aan. Jullie hebben onlangs nog geoefend tegen de Belgen. Ja. 3-2 gewonnen. En jullie nou. zijn natuurlijk nauw verbonden, hè, Belgisch en Nederlands voetbal. In die benenliga. Ja. Um, maakt dat het nog bijzonderder? Nou, nou, niet bijzonder. Ik hoop niet dat we ze zo goed inmiddels hebben gemaakt dat ze straks punten ah. van ons gaan snoepen. <laughs> maar uh, nee, ja, dat maakt het uh, Ja, voor, voor mij maakt het niks bijzonders. Ik zie het gewoon als een, uh, als een tegenstander waar je, waar je zes punten van moet gaan pakken. Uh, nou ja, dat zijn uh, wat ik zeg, België komt er wel aan en die, uh, die zijn er wel hard uh, hard op weg om uh, ja, uh, ook uh, aan te gaan haken bij, uh, bij die top waar je het net over had. Ja, en als je naar jullie eigen niveau kijkt, is het inderdaad de hoogste tijd om voor het eerst op het WK mee te gaan doen? Dat wordt wel de hoogste tijd dat wij met het uh, WK mee gaan doen. En ik denk dat we er ook thuis, wel thuis horen als we. We uh, gaan acht landen gaan er nu van Europa gaan naar het WK toe. Ja, ik denk dat wij daar gewoon bij horen en bij kunnen, kunnen zijn. En ja, ik denk niet dat wij bang moeten zijn van, uh, van Noorwegen. Maar het is gewoon nu een, een, een, een mooie wedstrijd uh, die wij, uh, als het goed is, met gewoon zes punten kunnen gaan afsluiten. Ja. Daar ben ik echt van overtuigd. en daar baseer je, en... je het op dat Nederland er gewoon bij hoort? Je hebt onlangs geoefend hè, tegen Duitsland en Amerika. Ja. Dan zie je toch nog wel behoorlijk niveauverschil. Ja, nee nou ja, Duitsland is al een tijd terug. Maar kijk, de, voor mij zijn er, uh, zijn er drie... Ja, vier echte top echte toplanden. Dat is de Verenigde Staten, Japan, Duitsland en ja uh, Zweden. Dat zijn wel de, Dat zijn echt, echte toplanden. En de landen die daar allemaal onder zitten, Engeland, Frankrijk, uh, wij. Uh, wij liggen heel dicht bij elkaar. En, ja, wij, kunnen, wij kunnen winnen van, uh, van een Denemarken, wij kunnen winnen van een Noorwegen. Alleen ja, het, het, het zit, het zit dicht, dicht bij elkaar. Dus hey, je, moet, je moet vreselijk scherp zijn dat je daar niet een uh, zeeper tegen oploopt. Nee. Ja, en tegen landen als uh, Duitsland en uh, nou ja, de Verenigde Staten. Ja, dan moeten we inderdaad nog een stap maken. Maar ik denk, als ik naar de kwaliteit van ons team kijk, is dat niet ondenkbaar. eens plaatsen. Want dat is eerst natuurlijk maar, nu het belangrijkste. Uh, Eerst gaat plaatsen, eerst het WK of eerst het EK2 in 1 juli. En uh, het de uh, kwalificatiereek uh, gaat in september starten. En dan, uh, dan is het uh, zal dat blik helemaal voor, volledig op het WK uh, liggen. Ja, tot slot nog maar even over jezelf. EK? Je had vandaag moeten, nog even over jezelf. Tot slot, je ja. had moeten voetballen vandaag, maar je bent geblesseerd, hè? Ja, ja, ik heb uh, in de wedstrijd uh, tegen Amerika uh, heb ik een blessure opgelopen en uh, ja daardoor heb ik niet kunnen spelen vanavond en na van het weekend uh, ga ik ook niet nog nog niet spelen. Dus mijn enkel uh, die is daar te gevoelig voor. En ik ben ik zorg er ik zorg dat of ik hoop dat ik nog een wedstrijden dus voor Ajax kan gaan spelen dat verwacht ik wel en dat ik dan top en top fit sta op het uh, op het EK ja en is voor Ajax ook te hopen want je ploeg heeft vanavond verloren in de ja, kwartfinale ja. van de beker van Twente ja ja dat is wel even een zeepart dat is uh, dat is jammer ja. en uh, ja dat is jammer dat je dat je hey, je speelt je speelt toch voor een prijs en je kunt uh, als je als je had gewonnen had je in de halve finale gestaan en dan uh, ja, nou had je een prijs kunnen pakken en dat, uh, dat wordt nu wel wat lastiger. Op het ek maar van de zomer. En nou snel weer fit worden, Daphne. Dankjewel. Ja, dankjewel. Daar gaan we voor. Ja, doeg. Okay, Eerder in deze uitzending hoorden we al hoe Art Langelen vertelde over zijn toekomst, die ligt bij PSV. En door zijn vertrek vonden er verschuivingen plaats in de technische staf van zijn nu nog club Pek Zwolle. Daarom moest ook zij op zoek naar een hoofdjeugdopleiding. Die werd gevonden in Australië. Rini Kolen zat daar al enige tijd zonder club nadat hij twee jaar geleden op straat was gezet door Adelaide United. Hij kijkt met gemengde gevoelens terug op die periode Down Under. Ja, Eladje Nadert. Een fantastisch land met een heel, hele mooie club. En uh, ja, voor terugkijkende, denk ik, een hele mooie ervaring. Ook wat negatieve dingen uiteraard meegemaakt, waardoor we ook terug zijn gekeerd naar, naar Nederland. Uh, als die, die club je die clubje niet aan de kant had gezet, was je er nog gebleven? Ja, zeker. Uh, na mijn eerste contractjaar, waarin ik uh, voor twee jaar bij de club had getekend... Uh, na één jaar hebben we dat opengebroken en zijn we... Uh, we hebben goed overwogen samen met de familie gekozen om voor vier jaar langer te blijven. En uh, wat ik al zei, dat is een wel overwogen beslissing. En dat is je bedoeling om dat dan ook uit te dienen. Omdat er gewoon heel veel uh, groeiprocessen op het, de planning stond. En uiteindelijk hebben we dat niet uh, uit kunnen voeren. Dus dat is een teleurstelling. Ik had heel graag wat langer gebleven, ja. Je wordt ontslagen en je kreeg een functie aangeboden die niet bestaat. Nee, dat was eigenlijk een, een, een start van, van een strijd, zeg maar. Elder eh, na wat ik al zeg, eh, het is een hele mooie club. We hebben een eerste team en een, ook een belofte team. En dat belofte team is, eh, is, is een half jaar in handen van de club. En dan het tweede half jaar gaan de spelers terug naar hun lokale clubs. En dat is eigenlijk wat de club is. Er is geen echte opleiding en. en eh, ja, en, en de wens om mij in plaats van hoofdcoach directeur opleiding te maken... dat, ja, dat strook dan niet met elkaar. Ja, Want je eigenlijk... vraagt opleiding waarvan? Ja, exact. Het was eigenlijk meer, meer een start van een, van een, van een gevecht... Waar, waarin ik dus die rol niet kon accepteren. En dat betekent dus dat ik eigenlijk contractbeuk pleegde... waarin ze mij ook niet meer hoefden te betalen. Dus dat was eigenlijk een, een tactische zet, eigenlijk. zo moet je het zien. Dus, ja, en dat is de start van een, van een strijd van een jaar geweest... Uh, dat is niet prettig, maar uiteindelijk is het goed afgelopen. Je bent nog in Australië en dan gaat de telefoon. Dan belt Pax Zwolle. Ja, uh, uh, het was voor ons ook een keuze nadat, nadat de kinderen een school al afgemaakt... om in deze periode dan terug naar Nederland uh, te, te verhuizen. Om ook fysiek aanwezig dan te zijn. Om, om, om hopelijk een nieuwe rol te krijgen in het, voor, voor het nieuwe seizoen weer gaat starten. En een week voor mijn vertrek uh, kwam mijn contact vanuit Zwolle. Of ik open stond voor een oriënterend gesprek met de voorzitter en, uh, en met de technische directeur om, om, uh, om te praten over de opleidingsfunctie. Uh, nou, dat, dat was heel verrassend en positief en uh, we hebben die gesprekken daar een aantal dagen uh, terug te zijn in Nederland gehad. En het duurde niet lang, uh, twee dagen later waren wij eruit. Dus ik ben heel erg tevreden met die kans en ik ben heel erg tevreden met, uh, met de rol bij FC Zwolle. Uh, waarin die, die, een club die, denk ik, in, uh, enorm in ontwikkeling is... en ook nog verder door wil groeien... en ook heel veel aandacht wil besteden aan haar opleiding. Dus uh, het is allemaal heel snel gegaan. Een, een, een, een gelukkige situatie voor mij, zodat ik direct weer uh, verder kan in mijn vak. Rini Kolen, hij zegt nog FC Zwolle... maar hij heeft dan ook een paar jaar in het buitenland gezeten. Hij gaat naar Pex Zwolle en hij sprak met Rob Fleur. Wiel dan, een van de Nederlandse deelnemers aan de Waalse Pijl. Morgen is Wout Poels... Vorig jaar kwam hij nog zwaar ten val tijdens de Tour de France. Inmiddels is Poels hersteld en richt hij zich voornamelijk op etappekoersen. De Waalse Pijl is de enige grote eendaagse koers die Poels wel rijdt. Gio Lippens trof hem in de massageruimte. De masseur is bezig, hoe voelen de benen? Ik ben net begonnen, dus ik weet er niet... Uh, <laughs> over een kwartier weten we meer. Jullie voelen dat, hè? Uh, zeggen ze, ja, daar waren de feeling voor hebben. Dus uh, ik hoop het, dat ik de feeling voor heb. Wout, weet je zelf waar je staat op dit moment... Of, of moet jij dat ook laten afhangen van het moment... waarop je morgen dan uiteindelijk die muur van hoe je opgaat? De laatste keer, hè? want dat is de enige keer die echt telt. Ja, de morgen is de laatste keer de enige keer uh, die echt telt. Maar je moet er wel bij blijven natuurlijk. En uh, ja, dat is dus, uh, op zich morgen weer even kijken waar ik sta. Uh, vooral, uh, vooral in deze koers. Vorig jaar, halverwege juli, zul jij er geen seconde aan gedacht hebben... dat je nu gewoon weer hier op de tafel zou liggen... en dat je vlak voor een belangrijke koers weer stond. Nee, toen was ik weer uh, vooral bezig om... Uh, om te herstellen en weer uh, mijn normale leven zeg maar, uh, te kunnen doen. Dus dat is wel lekker om nou weer uh, hier zo te liggen en in dat circus weer mee te draaien. Wat is dan op zo'n moment is dan alles een meevaller? Uh, ja, soms wel. Soms baai je ook weer dat je niet, uh, niet op de koersen bent, maar uh, ben je, uh, op, op die momenten was ik vooral bezig om weer alle slangen uit mijn lichaam te krijgen, om mijn lichaam weer uh, normaal kon functioneren zonder poespas van het ziekenhuis erin zat. Ja, de mensen die die beelden gezien hebben, dat waren er nogal wat... die zullen zich verbaasd hebben dat jij al zover bent. Dat het überhaupt mogelijk is dat jij nu weer op topniveau meefietst. Uh, ja, ik denk het wel. Ja, het gaat uh, vrij snel allemaal weer. En, uh, ik had ook niet verwacht dat ik in, in, in Tireno al tiende zou worden... in het klassement en een uh, basklant negende. En ze zijn toch allebei wild en en... Uh, ja. Dus... Het is het verbazingwekkend dat je er zo in één keer weer tussen rijdt? Uh, ja, dat is wel uh, een wel ja. uh, Ik heb er wel het uh, voor getraind en uh, al die uren gemaakt. Maar om weer op die, uh, die kracht terug te krijgen, dat, uh, daar verbaas ik mezelf wel over dat ik had overwacht dat ze zou komen. Maar nog niet, uh, niet zo snel. Zijn er wel momenten geweest waarop je gedacht hebt: van... hé, hey, maar wat ik nu doe. Dat kon ik vorig jaar, bij wijze van spreken, nog niet eens. Of ben jij gewoon nog niet zover? Nee, dat nog niet. Ik heb nog wel af en toe momenten van... Hé, wat ik vorig jaar kon, kan ik nu nog niet. Is dat de punch, dat ultieme moment? De Rodriguez-aanval? Ja, dan mis ik nog een beetje. Zeg maar wat, wat, wat ik morgen eigenlijk nodig heb, voor die laatste keer. Ik voel dat ik daar nog een beetje tekort kom. En daarom is het ook wel belangrijk om die koersers morgen te rijden. Om ja, de koersen daar krijg je dat, uh, toch het beste weer van terug. En... Uh, dan mis ik nog een beetje, maar langere beklimmingen gaan me we wel heel goed af. En uh, ja, ik voel het wel uh, wel weer elke keer beter gaan. Dan komt je ploegleider binnen. Ja, het is hier een groot feest. Uh, komt hij leergezellig binnenwandelen. Uh, binnen wandelen. Geleraar van de Skuren, de ploegleider. Bent u blij dat hij er weer bij is, Wout Pols, dat hij weer op niveau is? Ja, zeker is er al een beetje bij. We hebben ook al lang gezien dat er zeker weer het uh, niveau van vorig jaar had. Het is een verbazingwekkende jongen, hè? als je ziet wat er vorig jaar in juli gebeurde. En als je ziet hoe hij nu dit voorseizoen gereden heeft, de Tireno, Baskeland. Ja, ik denk dat dat het resultaat is van hard werken. En uh, dat weet hij ook wel. Elk jaar moet je toch beginnen op een nul. Hij zat nu onder nul en uh, hij heeft dan nu weggewerkt en hij is toch weer op het niveau waar dat hij moet zijn. Heeft u wel eens gedacht, hij zal nooit meer fietsen? Nee, nooit. nooit. Ik was ervan overtuigd, uh, het karakter, ik ken hem een beetje. Die komt altijd weer. Even nog. De kwartier is nog niet voorbij, hè? maar één been heb je wel gedaan inmiddels. Zijn ze goed? Zijn goed, maar hij zal niet op één been winnen. LOS NOS langs de lijn. Tot 11 uur. Met sport en MUZIEK.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 One can have a broken heart living in misery Two can really ease the pain like a perfect remedy drink true Just take two Twee, twee, twee, twee. Je kunt dat een is een een je een de zaalfinale in het Korfbal gaat dit jaar tussen PKC en Fortuna. Die twee ploegen plaatsen zich vanavond allebei... na een derde en beslissende wedstrijd in de halve finales van de playoffs. Regerend kampioen Koog Saandijk is er dus niet bij. Die ploeg verloor van Fortuna uit Delft vanavond met 27-21. En in de andere halve finale won PKC uit Papendrecht... met 26-24 van blauw-wit uit Amsterdam. Aan de telefoon... De beide winnende trainers, de beide mannen die dus, dus naar Ahoy mogen... Art Corporaal van Fortuna, goedenavond. Goedenavond. En Jan de Jager van PKC, ook goedenavond. Goedenavond. Even checken waar de sfeer het beste is hoor. Art, doe eens een omschrijving van het feestje daar. Uh, het feestje is gematigd, want we moeten zaterdag van Jan winnen. Kijk, dat is de spirit. Jan, is dat bij jou ook zo? Nou, het feestje gaat uh, is vanavond nog wel aardig los. Maar uh, nee hoor, wij zullen ons uh, <laughs> heel goed voorbereiden. En uh, Ik zie Art morgen geloof ik al in uh, Ahoy voor een ander evenement, dus uh, en we komen elkaar zaterdag weer tegen. En wat is dat andere evenement? Uh, morgen is het geloof ik een soort Amerikaans worstel in Ahoy. Nou, oh, ook leuk. En daar ga, ga ik met mijn zoon heen en ik hoorde dat Arthur er ook was. Dus, uh... En daar begint de Koude Oorlog al dus jullie? Ja, ja, ja. ja. <laughs> uh, Jan, PKC tegen Blauw-Wit was heel spannend, hoe heb je het beleefd? Ja, het was, uh, het was een zin in de wedstrijd bij ons, uh, met een heel goed Blauw-Wit moet ik zeggen. En een PKC dat, dat, dat, er, dat er stond in, in tegenstelling tot afgelopen zaterdag. Dus nee, ik denk een verdiende overwinning, maar wel een heel hard en zwaar bevochte overwinning. En dan gaan jullie dus weer naar de finale. Is dit team sterker geworden? Ja, we staan nu voor de derde jaar op vrij en uh, met bijna dezelfde ploeg. En dan zal ik zeggen, hier ben sterker geworden. Ik zeg altijd, finales kan je niet kopen helaas. Dus. Uh, we treffen een heel, een heel sterk fortuna, denk ik. En uh, finales zijn altijd spannend. En dat zal op zaterdag absoluut weer worden. Ja, een heel sterk fortuna. Art, dat de regerend kampioen heeft verslagen. Uh, vorige twee duels waren heel spannend. De uitslag van vanavond doet vermoeden dat dat niet zo was. Klopt dat? Uh, nou, dat klopt eigenlijk deels wel, ja. Uh, we hebben, ik moet zeggen dat wij 2,5 wedstrijd gewoon heel goed hebben gespeeld... en misschien wel beter waren dan KZ... Alleen afgelopen zaterdag de tweede helft niet. En daardoor verloren we die wedstrijd. Uh, en vandaag waren we eigenlijk van het begin af aan de bovenliggende partij. En uh, nou, zeker de tweede helft redelijk eenvoudig gewonnen. Nou, je tegenstander van aanstaande zaterdag zegt al inderdaad van een heel goed fortuna. Wat is er dan zo goed aan jouw ploeg? Nou, ik denk dat wij uh, eigenlijk... Het, onze grootste kracht is dat we op, op alle fronten scoren. Dus uh, alle acht spelers kunnen door te maken... En misschien wel de allergrootste kracht is dat wij het, uh, het meest willen. En uh, dat klinkt simpel, maar uh, ja... Dat... Ja, want dat zou je tegenstander ook zeggen, toch? Ja, klopt, maar het is wel iets wat van binnenuit komt. En uh, dat kan je niet maken of, uh, nou ja, zoals Jan zegt, niet kopen. En uh, ja, de wil is zo enorm bij deze groep dit jaar. Dat ik uh, dat is al de basis waarmee wij uh, van KZ hebben gewonnen. Dat wij het gewoon meer wilden dan zij. Ja, maar dan sta je zaterdag wel tegen een ploeg... die dus voor de derde keer op een rij in de finale staat. Dat is een andere koek, ja, toch? dat uh, is zeker een andere koek. En PkC is ook een hele andere ploeg dan uh, Koogstendijk. Dus wat dat betreft een uh, hele omschakeling na drie keer... Uh tegen ook van gespeeld te hebben. Maar ja, goed, ik denk dat het uh, uiteindelijk de verdiende finale is, na aanleiding van uh, de hele competitie. We zijn ook niet voor niks eerst in de tweede geworden. En uh, wedstrijden tussen PkC en Fortuna zijn altijd mooi. en uh, ja, Misschien wel garantie voor de mooiste finale deze twee ploegen. Dus uh, ik hoop dat het publiek uh, dat kunnen laten zien. Ja, Jan, ben je dat eens? Ja, ik denk uh, absoluut. En, uh, niet te vergeten, uh, ik denk dat er ook twee korrevol-iconen staan met meditims aan onze kant... Uh, die nog niet heeft gezegd wat ze volgend jaar gaan doen. Maar een paar steppen van de innerkant. Die, die zijn uh, eigenlijk zijn laatste wedstrijd uh, gaat spelen. Zijn laatste grote wedstrijd. Ik denk uh, twee grote ploegen en een, uh, een kolkend ahoy. Ja, een kolkend ahoy met, met twee korfbalbolwerken uit de regio ook. Hè. Hebben jullie al, al enig idee? En Arthur begin ik maar, maar met jou. Hoeveel supporters daar dan bij zijn? Van jullie nee, kant? Nee, ik heb eerlijk gezegd uh, geen idee. Ik, uh, ik ga het wel merken. Wij uh, merken het pas op het moment dat we oplopen. Dus, uh, maar gek uit zal voor het ongetwijfeld worden. Ja, en bij jullie ook neem ik aan Jan? Ja, absoluut. We hebben nog een uh, voorproefje uh, Onze, onze jeugdploeg, uh, de junioren, staan, uh, staan ook in de, de juniorenfinale. Dus uh, heel uh, heel zal uitlopen. Om, uh, om PQC nou, uh, nu eindelijk naar die titel te schreeuwen. Ja, aanstaande zaterdag. Art, kleine voorspelling. Wat voor een wedstrijd gaan we krijgen? Uh, het was een hele spannende wedstrijd. Waarbij, uh, nou, ik neem aan dat het op vijf minuten voor het tijdspannend zal blijven en uh, ik verwacht dat wij uh, uiteindelijk uh, zoals het ons betaamt met één punt verschil gaan winnen van, uh, van PKC. Ja, Jan, daar ben jij vast hartstikke eens. Nou, dat zal uh, dat het spannendste worden, dat, uh, daar ben ik het hartstikke mee eens. Maar uh, nee, wij gaan, uh, wij gaan nu uh, naar die uh, twee verloren finales die derde finale, uh, denk ik, winnen. En dat zal zijn, uh, ja, ik verwacht ook gewoon dat het, uh, dat het met één, twee punten verschil zal zijn. En waar ligt de sleutel? Uh, de sleutel bij ons ligt. Uh, ja, en dat ligt hetzelfde, denk ik, wat bij Fortuna aan het collectief. Wij kunnen al uh, beide proeven kunnen heel collectief scoren. En uh, ik denk wie het scorend het, het langs volhoudt, die, die gaat die finale winnen. Oké, okay, ik hoop dat jullie woorden uitkomen. Dan gaan we inderdaad een fantastisch spannende finale zien komende zaterdag. Art-corporaal van Fortuna en Jan de Jager van PKC geniet nog even van die finale plaats. En allebei oh, succes. Komend weekend. Dankjewel. Hai. Dankjewel. Hai. Aanstaande donderdag dan gaat in Moskou het EK Turnen van start, in Rusland dus. Uh, van oudsher is dat een echt turnland. Wij gingen op zoek naar het geheim achter de lange reeks successen die dat land rijk is. Trainster Rietje Belhold liep diverse stages bij Russische turnscholen en kreeg een goed beeld van het turnen in Rusland. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Maar wat doet Rusland? Svetlana Vorkina, de eerste de wereldkampioener, leidt. Een prachtige oefening van Tatiana Nabieva. Deze Alia Mustafina is wonderbaarlijk. En de trainer is natuurlijk super gelukkig. Een kleine greep is het uit de reeks van teurnamen die het Russische damesteurnamen sinds midden jaren negentig heeft voortgebracht. En bij die paar individuen blijft het natuurlijk niet. Nee, ze hebben er een bak vol nu wel weer. In het verleden natuurlijk helemaal, toen het uh, met de Sovjet-Unie uh, glorieerde aan alle kanten. Daarna is het een tijdje wat rustiger geweest, maar ze zijn druk aan het opbouwen weer. Daar zit een geschiedenis, een drang om te presteren, maar met een hoge artistieke waarde. Op uitnodiging van het Koninklijk Nederlands Gymnastiekverbond... heeft een Russische keurturnploeg opnieuw een toernooi door ons land gemaakt. Marina Ostanina, 17 jaar, lid van de Russische damesploeg toonde grote veiligheid en lichaamsbeheersing op de brug met ongelijke leggers. Laten we eens kijken naar die periode, het Sovjet-tijdperk. Toen was Rusland echt een soort van leading nation, hè? Ja, daar keek je echt uh, tegenop. Dat stond uh, boven alles verheven, eigenlijk. <laughs> Wat was het? Waarom waren zij zo goed? Nou ja, er waren natuurlijk een behoorlijk aantal landen bij elkaar. Uh, Oekraïne was natuurlijk ook uh, toen heel erg goed, Wit-Rusland. Dus er waren veel landen bij elkaar. Dus een behoorlijke basis van talent zo. Absoluut, veel, zelfs. En, eh, en ze hadden natuurlijk een fantastisch systeem. Heel veel selecties, ze begonnen met jong talent een, een goede basis aan te leggen. Vanaf zes jaar tot en met twaalf jaar ongeveer. Technische basis heb je het over dan? Ja, en als je die basis hebt, eh, kun, je, kun je een goede turnster worden. Ik wil nog niet zeggen dat je het wordt. Maar als je die niet hebt, word je het in ieder geval niet. Ja. We trainen daar ongeveer, eh, nou ja, toch minimaal 30 uur per week. En dat was eh, bij ons, eh, toen ik eh, in Rusland voor het eerst kwam, was dat natuurlijk nog niet het geval. En ik had toen het idee van, eh, oh, dat is vast allemaal heel hard en weet ik veel wat. Maar dat viel dus juist heel erg mee eigenlijk. Omdat ze meer uren hadden, was het vaak ook veel relaxter trainen. Toen het communisme eh, viel in 89... Toen uh, ja, kwam daar natuurlijk ook vrijheid en uh, onzekerheid van allerlei dingen. Dus toen moesten ze ook geld gaan vragen. Uh, want de, de, de steun van de staat was weg. Dus toen werden het privéscholen scholen. En nou ja hele moeilijke tijd. Dus toen zag je eigenlijk wel uh, het niveau behoorlijk kelder. Plus dat die basis natuurlijk ook minder werd hè, met het uh, ja, afzonderen van die landen. Ja, en natuurlijk dat heel veel trainers die uh, daar zaten op dat moment uh, naar het buitenland gingen, want die uh, hadden daar niet zoveel, konden daar geen geld meer verdienen, niet zoveel tenminste. En vroeger had je gewoon een vast salaris voor een trainer, dat was weg. Dus heel veel trainers zijn natuurlijk uh, naar allerlei, uh, naar Amerika, naar Engeland, naar Nederland, en weet ik veel wat gegaan. Dat zal wel wat gedaan hebben in dat land, hè? Als je zo lang eigenlijk de Mondiale top bent geweest in het turnen. Ja. Dat is uh, een tijdje gewoon uh, stilzwijgend uh, wat achteruit Tot op een gegeven moment, uh, nou volgens mij redelijk onder invloed van de heer Tietov. Die is uh, voorzitter geweest van de Internationale Turnbond ook. Die heel duidelijk uh, heeft uh, gesteld van wij moeten met Rusland weer terugkomen waar we met de Sovjet-Unie zaten. En dat is op plek 1. Deze Alia Mustafina, wat een wereldkampioene. Een fantastische wereldkampioene. En gelukkig weer een keer uit Rusland. Komende week het EK in Moskou. Waar Mustafina wel zal willen schitteren als vaandeldraagster... van de nieuwe Russische succesgeneratie. Overmorgen begint het daar. Voetbalnieuws dan nog. In de Engelse Premier League speelden Arsenal en Everton zojuist gelijk. Het bleef 0-0 in Londen. Arsenal blijft daardoor derde... en heeft de beste papieren voor een ticket voor de voorronde van de Champions League. Everton blijft zesde. Cardiff City zal vanaf volgend seizoen ook in de Premier League te zien zijn. De ploeg uit Wales speelde vanavond met 0-0 gelijk tegen Charlton Athletic. En dat punt was genoeg voor promotie. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat Cardiff in de Premier League gaat spelen. Standaard Luik heeft de strijd om de landstitel in België nog spannender gemaakt. Standaard won voor eigen publiek met 3-0 van Racing Genk, de ploeg van Mario Been. Racing Genk had bij winst de koppositie van Anderlecht overgenomen... maar moet nu Standaard naast zich dulden op de tweede plaats. En dan was er opnieuw succes voor Bayern München. Het bereikte de finale van de Duitse beker. Het won met 6-1 van Wolfsburg, met één goal van Arjen Robben... en een loopzuivere hat van Mario Gomez. Tot zover voor vanavond. Straks